Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Welkom terug in de tweede uur van uh, Casa Luna. Mijn gast ook in dit uur is uh, Mark Thierlink. Nederlander in dienst van het uh, grote Amerikaanse IBM. Uh, in dienst als hoofdstrategie van uh, dit grote bedrijf. Um, u kunt bellen, u kunt meepraten, u kunt vragen stellen... u kunt uw uh, ding vertellen. 0800-1121, dat is ons telefoonnummer. Um, wat heeft de computer u gebracht? Dat lijkt me een mooie startvraag... want uh, daar gaat het in feite over. Het gaat over computers die steeds beter in staat zijn... om uh, in gigantische hoeveelheid informatie precies dat te vinden wat relevant is... en nu dus in feite steeds slimmer worden. Vandaar de vraag. 0800-1121. U kunt mede naar kazalunen.ncv.nl. Um, Twitter een hashtag Dumosh... En dat is misschien meteen even leuk om mee te beginnen. Frans, Vermeer, die twittert. Moet medische software niet open source zijn? Anders kan altijd een bepaald medicijn worden geadviseerd. Misschien wel aardig vragen om even met jou te beginnen, Mark. Um, uh, open source betekent dat dus niet een fabrikant zegt: Ik heb die software bedacht en je mag er niks mee doen. Je mag niet kijken hoe het werkt, want daar ga ik over. Ja, dat is een, een hele, hele goede vraag. Is dat. Um, ik denk dat we even twee dingen moeten scheiden. Eén, als je gaat kijken naar in ieder geval de, de, de software. Waar we mee werken, zeg maar. Uh, IBM is niet alleen een computertechnologiebedrijf. Uh, Ik denk, vergeleken met de jaren negentig... dat nu 20% nog computerhardware is wat we doen... en 40% is services en uh, consultancy en technische consultancy... En 40% is ook software. Dat het, of die software nou open source is of gesloten, hij volgt regels. En in die regels zet je als arts doe je, je eigen cases erin... en je doet interacties erin en de beschrijvingen van de medicijn... Um, zolang die software niet door die medicijnleverancier tegelijkertijd meegeleverd wordt, zou dat dus eigenlijk nog steeds op basis van behandeling een bepaald medicijn moeten aanbevelen en niet op basis van het feit dat er een stiekem versleuteld medicijn in zit. Um, tweede is dan heb je het over open source of niet open source, dat is een andere discussie. Dat is één. Nou, laat ik het even op, op, op dit niveau blijven uh, vastpakken. Daar zit natuurlijk de angst achter. Uh, dat wij van wc eend, uh, WC eend adviseren. Ja, dus op het moment dat uh, een, een medicijnfabrikant medische uh, diagnostische software gaat aanbevelen dan denk ik dat de meeste mensen dat ook vertrouwen voor zijn eigen medicijnen... maar wat sceptisch gaan kijken op het moment dat, dat er nooit een alternatief geadviseerd wordt. Ja, maar je weet, je weet natuurlijk net zo goed als dus ik dat, dat medicijnfabrikanten... Eh, de farmaceuten in algemene zin eh, een, een streepje achter hun namen bestaan... omdat ze zo ongelooflijk slim zijn gebleken in het ja. verleden... om op allerlei slinkse manieren eh, de, leef, de, de, de voorschrijvers te beïnvloeden. Ja, ja da, da, daarom is denk ik wat we ook met Watson hebben gedaan zo belangrijk... dat het echt zelflerend is van wat is voorgeschreven. geschreven... Wat was de behandelmethode? Wat was de interactie? Wat was het resultaat? En er kan je wel veertig medicijnen voor schrijven omdat die leuk en beter zijn... maar als die niet doen wat ze moeten doen, dan, ja, dan leer je dus heel snel dat dat niet werkt. Oh, dat is een heel interessante observatie. Dat betekent dat, dat een systeem als Watson echt niet te sturen is op dat niveau? Watson leert van wat er gebeurt. Het enige wat jij dus kan sturen, dat alles is stuurbaar... Um, het is alleen een kwestie van hoe slim je erin bent. Is op het moment dat je daar alleen maar cases met valse informatie in doet... Ja, dan zal die op basis van die valse informatie adviseren. Um, ja, hoe ver ga je daarin natuurlijk? Het is, het is alsof je verkeersborden op de snelweg zet... die een andere snelheid aangeven die je daar mag rijden. Dat brengt mensen in de war. Maar daar geef je regelgeving voor en daar geef je wetgeving voor. En daar doe je als bedrijf governance voor. Dus... Uiteindelijk verwacht ik dat artsen zelf op het moment zeggen... ja, maar dat is niet de casus die ik gedaan heb en dat is niet hoe het werkt. Want als arts moet je vertrouwen erin hebben. En ik denk dat het mooie van Watson is... Watson luistert naar de vraag, begrijp ik de vraag, heb ik vertrouwen? Kijk naar de bronnen, heb ik vertrouwen in de bron? Heb ik vertrouwen in de auteur van de bron? En hoe vaak heeft die bronnen gelijk? Heb ik vertrouwen in de ervaringen die ik geleerd heb? En dan geeft hij op basis van vertrouwen zoveel procent kans op een antwoord. Dus in principe zelflerende systemen zijn ook zelfcorrigerende systemen. Um, maar dat betekent dat, dat, dat de logica waarmee die computer leert denken... die is zo overheersend dat, dat daarmee de kans zeg maar, dat je uh, als fabrikant denkt... ik schiet eens even fijn een bepaald medicijn erin... die wordt steeds kleiner. Het ja, wordt ontzettend ingewikkeld. Ja, dat, dat gebeurt, het gaat gebeuren in het begin. Laten Het zijn, is een nieuw medicijn en een, een fabrikant overdrijft niet. Hij ligt echt. Dat, is, dat gebeurt tegenwoordig niet meer. Maar in de jaren zestig is dat met sommige medicijnen gebeurd. Um, dan vind je eigenlijk dankzij dat soort algoritmen en dan zo'n systeem wat wat... dan veel sneller uit dat iets niet klopt. Een ander voorbeeld. Wisdom of the crowd. Er wordt veel over, over gezegd en geschreven. Uh, met z'n allen zijn we zo ongelooflijk slim. Als je op internet kijkt, dan uh, alles wat onzin is... wordt er wel door de gemeenschap uitgefilterd. Even naar de consument vertaald. Als je kijkt naar, naar... Er zijn veel sites waar je kunt zien wat mensen van een bepaald product vinden. Stel, ik zoek een televisie... Ik heb een paar merken in gedachten. Ik vink ze aan. Ik ga zeggen: kijk eens even welke krijgen nou de beste reviews. Welke ja, wordt het best ja. beoordeeld? Prachtig, denk je. Maar ondertussen blijkt dat heel veel fabrikanten uh, gewoon mensen uh, inhuren. Hun eigen mensen bijvoorbeeld. Die er even hele positieve dingen zitten. Dus dat vervuilt aan alle kanten, blijkbaar. Ja, absoluut. Absoluut. Dus een heel goed voorbeeld is dat um, je ziet dat met name op, uh, bij restaurants en, en, uh, en hotel-sites. Um, een van de grootste in de wereld heeft daar ongelooflijk kritisch patroon op. Van wie is dan diegene die die uh, review doet? Doet hij dat dan ook op anderen? En op het moment dat zij merken, ook weer met een algoritme, dat er iets niet helemaal kosher, om dit maar in het voedsel te blijven, in zit. Dan wordt zo iemand op dat moment gewaarschuwd of zijn review ook gelijk weer weggehaald. Maar nog niet alle sites zijn daar, maar dat is waar. Um, en zelfs al zouden dat alleen maar consumenten geweest zijn, wil ik toch even. Ze konden intellectueel worden zo laat op de avond. Bert oprecht zei al, van, omdat de meerderheid een mening heeft... heeft de meerderheid niet altijd gelijk. Omdat de meerderheid televisiemodel van merk X en model 12... allemaal geweldig zit, hoeft dat niet te betekenen dat ik hem doe. Zo mooi ga dat dit bij mij past. Het betekent wel dat er een meerderheid is... die in ieder geval een goede serviceervaring heeft... en dat dat ding niet breekt. Ja. En dat is al heel wat. Dat is wel wat, maar, maar wanneer komt dat moment dat je daar wat aan hebt als consument? Want nu denk je dat je er wat aan hebt, maar tegelijkertijd zit er een, een, een stem in mijn hoofd... die zegt, ja, word ik niet gigantisch in het pak genaamd? Ja, maar dus ik kijk kritisch hè, op het moment dat iemand... Uh... Bij, bij een consumentensite of bij een productsite, als een product maar vijf reviews hebt, moet je dat met een korrel zout uitnemen. Als dat de 3000 heeft, nou, dan pak je gewoon eens random een, een paar van die, van die reviewers en dan ga je kijken: zijn die mensen fanatiek ook met andere producten bezig of zitten alleen maar merk X en product X te pushen? Dus je moet dat altijd hetzelfde je, je moet je gezond verstand gebruiken. Maar nogmaals, dat gebeurt al zonder consumentenreview als mensen naar een zoekmachine gaan en ze tikken iets in en ze krijgen 46 bladzijden resultaat en ze kijken alleen maar naar de eerste drie en ze kijken niet niet verder wat er eigenlijk in zit. Dus ja, je krijgt wat je doet. Ja, ik zag laatst een prachtige uh, inspiratiesessie, die, die TED-sessies... Uh, die ken je ongetwijfeld, uh, die over de hele wereld gehouden worden... Uh, van iemand die had uh, zijn studentenopdracht gegeven om Mexico in te tikken. <coughs> um, en bij um, de een kreeg je uh, resultaten over drugs, uh, gangs en weet ik wat... en bij de ander, uh, hetzelfde zoekmachine, dezelfde zoekvraag, uh, reisjes... Dus die zoekmachines kijken al heel erg naar wat, wat is uh, meneer uh, Teringamand in uh, uh, tikken. Wat doet hij? Wat kijkt ja. hij naar? En dan krijg je al iets aangepast terug. Ja, J jij kunt ervoor kiezen om bij een zoekmachine te zeggen van ik wil dat je onthoudt wie ik ben en wat ik doe, of ik wil dat niet. Dat kun je op twee manieren doen. Je kunt een uh, uh, zeker bij de grote zoekmachines die hun eigen e-mailadres heb je eigen e-mailadres onthoud mee hebben en uh, je kunt zeggen laat allerlei koekjes maar altijd staan bij mij en gebruik die maar. En als je dat verstandig doet, dan zeg je, daar heb ik baat bij. En als je daar niet bij nadenkt, ja, dan, dan word jij geleid. Um, er staan bij con grote concerten nog steeds buiten mensen kaartjes te verkopen. En er zijn mensen die daar heel veel vertrouwen in hebben. En er zijn mensen die wat kritisch zeggen, joh, dat is een barcode. Die kan je wel twintig keer gekopieerd hebben. Het blijft gezond verstand. En wat het nadeel is, is dat wij als mensen altijd... En dat vind ik heel mooi van, van, van mensheid. Dat we toch altijd heel positief naar dingen kijken... en altijd met vertrouwen tegemoet treden. En dat is goed, dat moeten we ook zo houden. En dat mag niet kritisch nadenken tegelijkertijd in de weg staan. We hebben Harm aan de telefoon. Harm, goedenacht. Goedenacht. Wat heeft de computer jou gebracht, Harm? Nou, de computer... De, ja, eigenlijk gebruik ik de computer als een creatief instrument. Ja, maar letterlijk als een instrument... Nou, dat ik dingen kan maken die ik in de, nou, zeg maar, in de werkelijke wereld niet kan maken. Geef eens een voorbeeld. Ik heb hier niet de tools of de, het gereedschap om een saxofoon of een trompet te bouwen. Maar ik kan hem wel op de computer maken. Ja, je kan hem eruit halen bedoel je? Ja, ik, ik kan. Een, een, een, ja, dat noemen ze dan physical modeling. Ik kan algoritmes maken waarbij je dus dan inderdaad de trompet... die klinkt dan alsof je hem door een cd hoort. Aha. maar je kunt ook gewoon die geluiden van een uh, trompet... kun je toch gewoon samplen? Kun je toch gewoon van het net halen, van het internet halen? Nee, nee, want ik kan de trompet bespelen. Ah, oké. Okay. En hoe bespeel je hem dan? Nou, gewoon met een toetsenbordje. Ja, door controllers. Ja, dat is dan, dan een beetje technisch met die controllers... Maar ik kan hem dus aanblazen, dus van zacht naar hard. Ik kan hem ook laten overblazen. Oké. Okay. Kun je wat laten horen? Jezus. Dat... Ik kan het proberen. Dan moet ik even mijn bed uit, hoor. Want ik lig gewoon in bed. Uh, weet leg, je wat, weet je wat? Harm? Even neer. Harm, blijf even aan de lijn. Uh, uh, dan praat, praat ik even verder ondertussen met Mark. Ga jij dat even regelen en dan met een paar minuutjes... Uh, dan komen we weer bij je terug. Zullen we dat afspreken, nou, okay. Harm? Blijf, blijf wel even aan de lijn, hè? Oké. Okay. Goed zo. Oké. Okay. <laughs> Heb je eens met muziek trouwens? Ik, ik speel saxofoon onder andere. Oké. Okay. <laughs> dus je zit dan ik, vind, ik vind het verschrikkelijk knap van Harm. Want ik, ik kan wel voorspellen waarom 83% van de consument bij een willekeurige supermarkt naar rechts gaat. Maar ik, ik kan een muziekinstrument op de computer niet bespelen. Daar moet ik dat ding in mijn handen voor hebben. Aha. Is dat trouwens zo? 83% gaat in de supermarkt naar rechts? Ja, in, uh, in, uh, in de westerse wereld wel. En dat, dat uh, heeft niet zoveel met het supermarktdesign te maken. Maar je moet wel eens opletten op gangpaden, luchthavens... en dat soort dingen, zeg maar. Dat, dat, uh, wij zijn... De, de meerderheid is rechtshandig. We lezen van links naar rechts. Dus automatisch in de westerse wereld. We valt ook onder rechts, als waar. Er is een... Dat is een hele interessante studie die een van mijn collega's heeft gedaan. Dat naaldhakken aan de rechterkant altijd meer afsluiten bij de meeste vrouwen. Afsluiten? Ja. Oh ja? ja? Want vrouwen hellen naar rechts. Ja, blijkbaar moet die man dan aan die rechterkant van haar lopen. En dan, dan leunen ze daar wat tegenaan. Dat is in ieder geval de conclusie die we daaruit haalden. Nou, dat is grappig. Ik ben net bij een televisieprogramma begonnen. Euh, en mijn vrouwelijke collega wil dat ik rechts van haar zit. We hebben het ook omgekeerd geprobeerd, maar dat vond ze niet goed voelen. Ja, het ja, is, dit is een, een mooie studie die we met een beddenfabrikant hebben gedaan... over de mannelijke en de vrouwelijke voorkeur van de kant van het bed. En ja, we hebben een aantal luisteraars die in bed liggen, begrijp ik. Dus ja, kunnen we gelijk eens testen. Volgens onze studie ligt toch drie kwart tot 80 procent van de mannen... aan de rechterkant inderdaad. Dus ja, dat, uh... rechts, van de rechts van de vrouw? Vanuit de vrouw gezien ja. ligt de man ja. rechts? Nou, dat is interessant. Nou, Mocht u zich geroepen over aan de stuurboordkant als, als je dat ja, ja, nee, stuurboord als zeiler vind ik dat wat overzichtelijker. Ja, goed, als u aan een bakboord of aan een stuurboord ligt... Uh, ja. voelt u zich geroepen, om even te komen bevestigen... Ja, het zegt natuurlijk helemaal niks qua statistiek. Maar goed, 0800 112, we vinden het wel gezellig. Nee, nee, om, om een leuk, leuk extra stukje statistiek dan toch door te nemen... een van de andere dingen die we gedaan hebben... want je had het over, wat doe je nou met al die grote gegevens? Heel veel fabrikanten en heel veel producenten... zijn helemaal niet geïnteresseerd in het individu. Die zijn geïnteresseerd in patronen. En een heel mooi iets is wat we vorig jaar gevonden hebben... een van de mensen uit mijn team heeft dat ook in, in de krant gewoon gekregen... eind vorig jaar was een leuk kerstverhaal... is dat naarmate de economie slechter gaat... de haklengte van vrouwen afneemt. Serieus, de hakken worden dan gemiddeld twee centimeter lager. In de Verenigde Staten, 2,5 centimeter hakverlaging. op het moment dat de economie naar beneden ging. Dus ons advies, statistisch gezien, is dat ook. dat als voor alle vrouwen weer op hoge hakken gaan lopen. dan gaat die economie een stuk beter. Je moet gewoon kijken naar hoe hoog ze op de palen ja, maar, En dan weet je het. O, o, maar waarom is dit het nou ja? de, de Het is een serieusheid. Het is een wat minder uitbundig kleden. Het is wat minder uitgaan. Het is wat meer thuisblijven. Het is wat, wat meer functioneel, minder geld uitgeven. Er zit wel een causaliteit achter die correlatie natuurlijk. Maar je en, zou het ook over de hoeveelheid het mascara kunnen hebben? Ook daar wordt in bezuinigd, ja, dat, dat klopt. Dat, uh, dat zie je. En dat is het opvallend, dat het, het middensegment heeft het het moeilijkst. En dat betekent dus als fabrikant dat je ziet... dat die bovenkant het eigenlijk heel goed doet. Hè. De duurdere merken, de echte duur. En dat hele goedkope, ook goed. Maar die tussenpartijen, die zitten tussen. We hoorden inmiddels wat, uh, wat harmachtige geluiden op de achtergrond. Harm? Ja, hier ben ik. Ja, ik, ik, ik hoorde wat, uh, wat, wat gepiep op de achtergrond. Dat was jij ja. volgens mij. Hey, ik heb een uh, trompet ingeladen. Ja. En uh, dan kan je ook. Kijk, ja, kijk, je moet ook wel weten hoe een trompet overblaast. Dat is volgens een vast patroon. Eh, van als je zeg maar begint op de C, krijg je het E, krijg je de de BES en dan krijg je weer de C. Dus dan dan dan Dat is een bepaald patroon. Ja. Oh, ik leg mijn telefoon even wat dichterbij, want ik kan niet het hele huis hier op tilt uh, zetten. Ik zal hem ook proberen te laten uh, loweren. Dat even. Ah, en dit, dit heb je helemaal zelf bij elkaar geprogrammeerd, deze ah. geluiden. Ja. Nou ja, ik, ik vind het indrukwekkend, Harm, kan niet anders zeggen. Nee, het klinkt. It, it, ik, ik heb natuurlijk opnames gemaakt, demo's. En uh, ja, dat klinkt gewoon voortreffelijk. Ik Kijk eens aan. Jizzy Gillespie. Eat Your Heart Out. Maas Davis. Dat ik ga nog even trombonen trombone doen. Ja, doe jij nog maar even de trombone. Ik kan niet wachten. Ja, ik doe nog even de trombone. Moet ik deze er even uithalen? Ja. Haal je die er even uit? Dan gaat de trombone er nu in. Dat was de trombone? Oh. Ja. Het mooie is natuurlijk, want we hadden het over vertrouwen... ook wij moeten nu vertrouwen dat Harm eigenlijk iets speelt op een computer... en niet gewoon met een trombone over een zak staat. Ja, ja. ja nee, precies. Ja, ja, ja. Ja. Ik, ik heb eens één keer, dat is even een heel leuk dingetje... Uh, ik was op een gegeven moment met een pompetbouwer aan de telefoon. Dus die, die, dat is, was echt een man die het handwerk doet. En toen zei ik, nou, ik, ik, wil, ik wil eens een trompet laten horen, die, die ik hier heb. Ik zei eigenlijk niet wat ik deed. Ja. Ja, ik, toen zei hij, ja, je nept me, je hebt daar een trompetspeler trompet in, in je kamer staan. <laughs> ik, ik wil je hartelijk danken, Harm. Hij, hij kon het door de telefoon, kon die? het onderscheid niet maken. Nou, kijk eens aan. Wij konden het wel horen. Uh, in ieder geval, deze twee konden wij het onderscheid horen. Dank voor het bellen. Dankjewel. Ik uh, krijg een mailtje van Arie van Essen. Die zegt, Goedendag. heel interessant interview. Ik behoor tot de 17% die links van mijn echtgenoten slaapt. <laughs> Dat roepen we natuurlijk over ons af. Ik, ik hou van outliers. Ja, uh, en van Krimpen die zegt... waar slaapt die andere 20% aan de andere kant van de bed? Ik ben te bellen. <laughs> we gaan het alleen er niet meer verder over hebben. Maar Chris, jij vindt het wel een grappig, detail, maar Statistiek... Uh, nou, yep. Er lies, big lies en statistics, hè? Churchill was dat, toch? Je kent, je kent het uh, verhaal van... Uh, ik dacht dat het W. Edward Demings was, overigens. De, de, die heeft ook een aantal geweldige uitspraken... zoals de gemiddelde statisticus verdrinkt... in een rivier van gemiddeld vier centimeter diep. En, en, um, maar om, om even wat serieuzer te zijn... Want we, ja, waarom zijn die feitjes nou zo belangrijk? We hadden het natuurlijk net over informatiefiltering en dat soort dingen. Maar wat... De grootste zorg is, die, uh, die ik zie, die wij als bedrijf zien... is terwijl we een toenemen krijgen namen krijgen van informatie... we hier we over big data gehad en hoe we overspoeld worden... door Twitter streams en Googles en, en dat soort dingen allemaal... is um, dat we eigenlijk niet snel genoeg schakelen als maatschappij... of in ons onderwijs om juist in die westerse wereld die kenniseconomie... en die mensen echt daadwerkelijk er wat mee te laten doen. Het feit dat teenagers al opgeven naar de derde lijn van, van een zoekopdracht zeg maar en niet nog een eetje kijk heb ik het juist wel is wel zorgelijk maar analisten in de Verenigde Staten geven aan dat er in 2018 anderhalf miljoen managers met informatievaardigheden zullen gaan ontbreken mensen die in de winkel werken en zeggen goh hoeveel voorraad heb ik nodig voor Kerstmis en wat wordt het best verlopen een stukje speelgoed wat ik nodig heb? gaat uh, Avengers het wel of niet doen en komt de hulk weer terug en, en moet ik die zaak groen maken? En wanneer moet ik de pepernoot in de winkel hebben? Al dat soort simpele vragen. Zes jaar na nu? Een Zes jaar na nu zal er een tekort zijn van anderhalf miljoen managers. Maar dat betekent ook dat de honderd... die mensen die werken op informatie die door iemand anders wordt klaargezet, econometristen, mensen die modellen maken, de verwachting is dat in 2018 er 180.000 econometristen in de Verenigde Staten een statistisch tekort is. Die mensen hadden dus nu al op school moeten zitten om die opleiding te doen, om te leren om een andere manier met informatie om te gaan. En één of twee jaar ervaring te hebben om in 2018 daar te zijn. Dat is natuurlijk geen hard punt, dat is een groeiend punt. Dus wat we zien is een, niet zozeer een digitaal analfabisme. maar dat we technologisch en informatie informatiegroei sneller gaan... dan dat we eigenlijk onze vaardigheden als mensen, als beroepsgroep en dergelijke... En als je dan kijkt naar de westerse wereld die altijd roept... het is onze kenniseconomie die de die ons onderscheidt van de lage-lodige landen... dan zullen wij dus ook, zoals jij en ik nu uh, muziek en, en plaatjes en foto's uitwisselen... op onze sociale media, zullen wij ook moeten leren... om informatie sneller en beter met elkaar te kunnen delen. Uh, want om te kunnen vermenigvullen moet je eerst delen. En, en ook beter inzicht in te hebben. En dat is iets wat... wat universiteiten en topscholen wel doen. Maar zit er niet iets, ook iets links in? Want in feite wat er dan gebeurd wordt in dat soort analyses is dat er, een, dat er lijnen doorgetrokken worden, ja. geëxtrapoleerd. Ze zeggen van nou, we hebben nu een behoefte aan, aan informatie managers van, uh, nou ja, zoveel uh, duizend of zoveel ja. miljoen. Uh, die lijn trekken we recht door en dan uh, kun je kijken hoeveel komen er van de scholen af. Ja. Dus we hebben een probleem. Nee, dat, dat is niet. Je hebt geen informatie managers nodig. Je hebt mensen nodig die, vroeger had je mensen nodig met echt technische vaardigheden. Ik moet een lijstje kunnen maken. Je had mensen nodig met een, ik moet een tool kunnen doen. Nee, we hebben mensen dat mensen informatie als productiemiddel zien. Net als jij hier zit met een aantal computers en je microfoons en dergelijke. Dat zijn gewoon jouw middelen. Dat, dat Jij bent geen microfoonmanager, dat, dat gebruik je gewoon. En je hebt daar een fantastische technicus met Siep zitten... die een aantal dingen voor jou klaarmaakt. We hebben niet over, met alle respect, Siep over de technicus. geeft dan Lizette redacteur ja. en regisseur. Precies, maar, die, maar, die, maar waar het om gaat is zeg maar... Wat jij doet, wat jij herkent, dus waar we het hebben over die waardigheid in een bedrijf om snel te kunnen begrijpen wat gebeurt hier. Om informatie te kunnen schakelen. waar vroeger, of vandaag nog bedrijven die krijgen in de maand krijgen, een lijstje wat er gebeurt. Dat, dat red je niet meer. Je moet constant in de gaten houden. In plaats van dat je achteruit kijkt wat is allemaal gebeurd. Uh, een mooie metafoor. Ik ga de file in. Oh, file informatie, wat moet ik doen? Nee, welke file gaat er over een half uur aankomen? Wat moet ik nu gaan doen? En eigenlijk is de vraag niet waar zit die vier of niet. De vraag is gewoon hoe laat kan ik ik thuis ben en waar moet ik tanken onderweg. Dus het kunnen anticiperen en informatie gebruiken om te anticiperen om je bedrijf te runnen. Of als consument anders om te gaan met het plannen van vliegtuigen ja. en reizen. Dat is een vaardigheid waar we ons zorgen over maken. Ja. En maar goed, het ontwikkelen van die vaardigheid om informatie te koppelen en te begrijpen. En ja. te leren interpreteren. Want dat is een feit wat Watson ook doet, het ja. leren interpreteren. Um, die zal voor ons als consumenten een grote vooruitgang brengen. Um, maar wat betekent het nou? Je schetst dat tekort aan, aan, aan, um, aan, aan, aan managers die dat snappen, die informatie als een uh, product gaan zien. Um, wat kan de technologie eraan bijdragen? Aan het tekort? Of helemaal niks? Nou, dat is de zorg. Er, er wordt wat. Be be be de de ik bedoel, kan technologie, jullie technologie, andermans technologie, uh, die managers overbodig maken? Nee, nee, juist niet. Dat is, dat is het lastige. Dat, de technologie kan automatische bestelpatronen doen. Die kan allerlei dingen doen. Maar het feit dat jij een winkelmanager bent... en dat je weer eens een lading binnenkrijgt die op 16 planken zou moeten... maar je hebt er maar 12... dan moet je op een gegeven moment toch met die technologie terug gaan praten. En je moet toch wel gaan zeggen, joh, dit gaat zo niet werken of het is slimmer dan. En wat het lastige is, dat mensen altijd denken dat technologie het wonder brengt... maar nou, zeker voor een bedrijf... Technologie is misschien 30% van de totale optelsom. Het is de cultuurverandering. Het is he, dat je informatie en dat je naar de uitzondering. Je doet dat met je. De gek is. we doen het wel met onze bankrekening. Je hebt internetbankieren, neem ik aan. En je gaat niet elke dag naar je statements kijken, naar je overzichtjes kijken. Je gaat kijken, heb je hebt waarschijnlijk op je telefoon gezet als er iets boven een bepaald bedrag is of onder een bepaald bedrag. Of het zal dus boven of onder, dan wil ik het weten. En tussendoor valt me niet lastig. Als bedrijven dat nou al zouden doen met hun inzicht in hun voorraad... het aantal klachten van hun klant, dan zou je al een stap verder zijn. Dat is wat ik bedoel met informatiegericht denken. En we hebben het over de topmanagement, die anderhalf miljoen... die dat moet kunnen in 2018. We hebben het niet eens over werkvloermanagement. Ja, Want er ja. wordt geacht dat topmanagement die coaching en inspiratie naar beneden brengt. Ja, ja. Nou, je mag hopen dat, dat, dat de boardrooms begrijpen... wat er allemaal speelt op dit gebied. We doen heel erg onze best erin. Ja. Uh, we kregen een sms'je van uh, Loes. En Loes schrijft... Ik wil alleen maar even zeggen dat mijn man rechts van mij ligt. We hebben wel eens gereld, maar dat voelde ik niet goed. En ook dat ik schoenen gekocht heb met lagere hakken. Fijne uitzending. <laughs> Loes is uh, voorbereid op de crisis, zullen we maar zeggen. Ehm... Um, Goed, en uh, Ad nog even. Ad van Krimpen die schrijft nog even. Uh, uh, het is inderdaad niet zo interessant om door te gaan om te bedden. Mijn hele leven schrijf ik en verdien ik aan de manier van denken die uw gast laat zien. Tegenwoordig heet dat oud uit de box denken. Gewoon vroeger je gewoon verstand gebruiken. Als je uh, dat niet erkent, uh, dan heb je uh, dan. Uh, als je het niet erkent, dat dan tegen, tegen jezelf en stel een vraag aan iemand die het wel weet. Nou goed, oud of de box denken. Geert, goedendag Hallo, ja, daar ben ik. Ja, zeg het Geert. Nou, ik vind het maar geloof wat ik allemaal hoor. Hè? Uh, het gaat over de computers en uh, uh, hoe je daar gebruik van maakt en weet ik veel wat. En wat een verhaal klinken er dan. En dan denk ik, en wat haalt het allemaal uit? In, in 1975. Uh, ben ik al gestopt met überhaupt uh, iets te willen in die richting. Uh, ik, ik heb ontslag genomen uit een baan... Uh, waar ik uh, geacht werd uh, plotseling dingen te gaan coderen... omdat er een computer aan zou komen. Nou, dat heb ik niet gedaan. En uh, ik, echt, uh, ik, ik denk dat ik... Uh, beter het uh, leven hebt gehad dan menig een die toch doorgegaan is op datzelfde spoor. Oh. Ja, dat weet ik niet. Het moeilijk ja, vergelijken, ja. toch? Maar goed, het feit, het feit dat het jou goed gelukt is. Uh, nou, Provisie had fijn. Ja. Ja, dat is een avontuurlijk leven geweest... Eh, waarin blijkt dat op een gegeven moment... Eh, alle de dingen die echt van belang zijn... dat die ook goed eh, voor het voetlicht kunnen komen... En, en dat er iets mee gedaan kan worden. Eh, ik, ik heb eh, eh, meegedaan met, met alle activiteiten eh, in de politiek... Eh, met, met eh, acties en zo... En, eh, ja, uh, ik, ik heb het gevoel, ik heb, ik heb, ik heb er wel iets uh, aan bijgedragen... dat, dat de wereld uh, er iets beter uit gaat zien voor de komende generaties, okay. zeg maar. Want, maar dat, wou, wou je nog je iets aan Mark vragen ook? Bezig? Geert, wou je nog iets aan Mark vragen? Niet speciaal. Okay. Want eigenlijk is wat hij allemaal gezegd heeft... Is voor mij helemaal niet uh, zo, zo interessant... Oké, okay, nou dankjewel. Uh, ik, ik dankjewel. Ja, niks te Ja, nou, het wordt even. Daar <laughs> no, ben ik het helemaal mee eens. Het um, is een geweldig boek dat ik een paar maanden geleden gelezen heb. The Winter of Our Disconnect. Australische moeder van drie kinderen. Die uh, heeft besloten haar volgende boek met de hand te gaan schrijven. Heeft uh, alle computers de deur uitgedaan. gedaan. De gamecomputers de deur uitgedaan. gedaan. Televisie, alles wat elektronisch was. Terug naar, naar 120 jaar geleden. En die hebben zes maanden zo geleefd. En die hebben daar een bepaalde bevrijdende ervaring uit. Het is een heel mooi boek. En je ziet bijvoorbeeld ook dat. Het is natuurlijk midden Australië, dus je hebt wat minder contactmomenten. De zoon die gaat van de gamecomputer weg en die gaat opeens. Dan komt er komt weer saxofoon spelen. Die verkoopt dan het einde van zijn boek als hij zijn gamecomputer krijgt. Verkoopt hij hem dan ook om een andere sax te halen. Maar Ik denk dat er zeker als je je kunt ontkoppelen en onthaasten van technologie. dat er hele mooie momenten zijn. Maar op het moment dat je wil interacteren in de samenleving waar wij nu in zitten. Dan je de, helaas uh, ontkom je er niet aan dat je de efficiëntie van die samenleving voor een deel moet meewerken. Het grappige is dat uh, ik een van de lekkere dingen van zeilen vind... is dat je inderdaad ook zo'n ontkoppelmoment hebt. Hè? Ik, ben, ik ben ook een informatiejunkie, ik ben journalist, dus ik wil alles weten. Ik heb altijd, altijd een iPhone en altijd, altijd informatie. Ik wil alles weten, alles zien. Um, maar ik vind het ook heerlijk om op een boot te zitten... en het allemaal even niet te hebben. Maar tegelijkertijd zie je ook daar, in steeds meer jachthavens... <laughs> heb je gewoon wifi. En, daar gaat, en je kunt op midden op het IJsselmeer kan je nog steeds gewoon alles ontvangen. Hoor, weet je, wil. Ik, ik vind niet heerlijker, ik, ik zeil ook... en ik vind niet heerlijker om van Brest naar Boston te gaan. Geweldig. Onderweg, absoluut. Er is een satelliettelefoon uh, aan boord. Alleen om een paar kaarten en weersinformatie te halen. En, en verder niet. En ik denk juist als je jezelf de luxe kunt gunnen... om even te onthaasten en even te ontkoppelen... ik vind dat een fantastisch moment om, om te doen. Maar wat ik wel heb, is van terwijl ik daar op zee zit... en er gebeuren gekke dingen... dat ik in seconden via de satelliet kaarten weerberichten, anticipaties en dat soort dingen binnen kan halen. En ook, als je, heel belangrijk, als je in nood bent... dat er een signaal gaat naar, naar Southampton en ze komen aan. Absoluut. Ik bedoel, dat laatste geeft toch een, een, een, een, ja, een minder Titanic-achtige... nerveusiteit als je in september overgaat, om het zo uit te drukken. Maar je bent ook echt een paar keer de oceanen over geweest? Ja, ik, uh, ik, ik heb dat uh, inderdaad nu een, een zeven keer gedaan. Hoeveel? Uh, zeven keer. Respect. En... Uh, de beste tijd, maar dat was met een heel erg, heel, heel erg fanatiek team. En, en voor de kennis onder u, een, een 51-voeter zonder reclame te maken uit Finland. En, uh, oh, dat, dat is dat is nou, dat, dat mag je rustig zeggen. Dat, dat nee, koopt toch ineens eens een swan? Dat zijn hele, ja, ja, een swan. Dat, en, <laughs> en, um, zijn, dat zijn de Rolls-Royce onder de onder de zeilboten. En en dat heeft, uh, ja, dat dat was 14 dagen, 8 uur en 7 minuten om precies te zijn. Hoeveel uh, van Brest naar Boston, 14 dagen. En, uh, en een beetje. Maar, maar dat, dat, was, dat, dat was wel een heel fanatiek team hoor. Er heeft gewoon niemand geslapen. was virus slapen, virus zeiden, virus slapen, virus zeiden. En, en er moest zelfs de tandenborstel afgezaagd worden en dat soort dingen. Oh, dat, ja, dat was freak Pilo's. Dat, dat was echt een freak Pilo's. Maar dat was wel heel leuk. Ja. Ja. ja. Ik ben jaloers op je. Om te beginnen heb ik niemand in mijn vriendenkring die zo'n kring heeft. Want het <laughs> zijn boten van. 15, nou, Miljoenen. Dus alleen daarom al. Uh. Goed, we gaan. Zullen ze muziekje gaan draaien? Want ik vind eigenlijk wel... wel uh, het is wel een goed moment, denk ik, om zeggen zullen, uh, zullen Queen draaien? Want dat had jij zelf om gevraagd in het eerste uur. Ja, ik, ik, vind, niet ik, ik, ik vind, afgezien van het feit dat ik gelijk mijn generatie uh, doe. Ik, ik heb sowieso iets met de letter Q. En. Um, Mooie letter. Maar ik, ik vind... Queen, I want it all. Dat is natuurlijk wat er vandaag gebeurde. We hebben onze smartphone in onze handen. We staan op een feestje. En ik wil het nu weten. En ik wil nu toegang hebben. Ik wil nu dit liedje horen. Ik wil nu die clips. Ik wil nu, nu, nu, nu, nu. En het mooie is als je dan even filosofisch... een seconde naar de tekst gaat. Dat is een song uit 76. Uh, hè. En dan is het van... Ik wil naar de toekomst kijken. Ik wil de wereld veranderen. Ik wil buiten de box denken. Ik heb mijn gameplan en ik wil het al. En dan denk ik van, goh, dan praat ik met... Een van de mooiste dingen van mijn beroep is niet alleen met boardrooms praten, maar op, op scholen met, met mensen die in de laatste jaren van de gymnasium vergelijkbaar zitten. En dan inderdaad gewoon al die teenagers te horen, ik wil het allemaal. En ik wil het nu. Vandaar Queen. Mark Tilling. Wanted. En and I want it all, Mark Tierling. We zouden nog een uur kunnen gaan praten over zeilen. Laten we dat maar niet doen, want dat, dat gaat niet goed. Denk ik <laughs> denk, de luisteren allemaal, wat is dat voor een 1-2'tje? E ik ga het maar niet doen. Gaan we volgende keer wel uh, eens een keer leuk over praten. <laughs> en voor bootjes. Um, even kijken, ik lees even een mailtje door. Um, uh, Thomas Blanchard schrijft... Uh, de uitspraak over statistiek is van Benjamin Disraeli, dacht ik te weten. Het Wikipedia over de, deze uitspraak blijkt echter dat hij gepopulariseerd is door Mark Twain. Uh, hij schreef hem aan Dis, Disraeli uh, toe. Blijkbaar wordt die uitspraak daarom ook vaak aan Twain toegeschreven. Ah, en zo leren wij opnieuw wat. Ja. Uh, Ferdinand schrijft lectori salutem. Heel kort, duizenden geleerden in een grote zaal... die de inwerkingstelling uh, inwerking bijwonen van de grootste... O, de inwerkingstelling bijwonen van de grootste computer ooit. De topgeleerde mag een vraag stellen nadat de stekker in het sokcontact is gestoken. De daad wordt verricht door een nazaad van Einstein. De computer begint te brommen terwijl er allerlei lichtjes gaan flikkeren. En dan mag het grootste intellectuele brein de eerste vraag stellen... is er een god? Het bromt en zuist en de lichtjes in het elektronische monster gaan aan en uit... en dan zegt de computer nu wel. <lacht> Goed. Um, we gaan naar uh, Remco. Goedenacht. Goedenacht, Remco. Je mag het zeggen, Remco. Nou, als, ik, als ik thuis ben, slaap ik ook rechts. Dan hebben we dat vast gehad. Ja, hebben we vast gehad. Ja, je bent er ja. ook weer zo heen. Ja. ja. Dus um, ik had een vraagje. Uh, nou hebben ze over alles hebben ze, uh, computermodellen, zeg maar. Over het evacueren van stadions bij brand. Tot, tot noem het allemaal maar op. Maar waarom is er nou nog niemand geweest die uh, een model gemaakt heeft van een supermarkt? Een model van de supermarkt? En wat, wat is ja, het belang daarvan? Een, een, een computermodel. Ja. Nou, naar mijn mening zat de, de supermarkt verkeerd om. Wat is er verkeerd om aan de supermarkt? Nou, als jij de supermarkt in loopt begin je altijd met de groenten en de chips en de koekjes en de andere bende En dan kom je bij de, net voor de kassa, kom je bij het vaak frisdrank. Ja. En pakken drinken. Naar mijn mening zou je dus eerst met het drinken moeten beginnen, omdat je dat makkelijker kan stapelen... Ik heb dus altijd als ik mijn boodschappen gedaan heb en ik moet naar de frisdrank, dan moet ik mijn halve om gaan lopen gooien om dan mijn spullen erin te zetten, mijn, mijn flessen cola en zo. zeggen, welke supermarkt? Voordat welk het product erin gaat dan zou je toch zeggen van uh, we beginnen eerst met de frisdrank en na, naarmate het product lichter wordt gaat het verder op in de winkel, denk ik dan. Hemco, uh, je, je hoorde Mark net even vragen, welke supermarkt gaat het over? Alle. Ja? mij gehad het met alle supermarkten zo. Ja. Uh, uh, yeah. Mark Tilling uh, uh, uh, is er vast... je het gaan noemen of... Uh? Nee, nee, nee. Nou ja, ik vroeg me het wel af... of het, of het nou specifiek is voor een bepaalde supermarkt. Je, want, uh, ik, ik, je kunt je bijna niet voorstellen... dat er geen computermodellen bestaan van supermarkten. Oh, die zijn er. Een van de geweldige dingen is... Uh, ik heb een tijd met Paco Underhill uh, mogen studeren. Paco Underhill is een goeroe in de Verenigde Staten... in uh, gedragskunde in... Detailhandel. heeft een fantastisch boek geschreven begin jaren 90... Why We Buy en How We Buy. En uh, wat we deden in die tijd, we gebruikten we infraroodcamera's... om te volgen hoe mensen door een supermarkt heen liepen. En daar deden we statistische modellen aan vast. En waar ze stil bleven staan... En, en drie dingen leer je. één dat de afstand, de, de afstand in rijen tussen schappen... is heel cultuurafhankelijk... Uh, dus, dus wat wij als Nederlanders nog steeds aangenaam vinden... zullen de bijvoorbeeld Amerikanen om, om veel te close in de personal vinden. Ja. Dat, daar wordt dan een, een bepaalde lichaamsafstand oncomfortabel. Het tweede is hoe mensen bewegen. Dus wat voor patronen volgen Dus hoe pakken ze hun boodschappen. Ook heel cultureel bepaald. Um, Want hoe pakken Amerikanen hun boodschappen? Um, je moet dus gaan kijken. Het eerste is dat in Amerika worden je boodschappen ingepakt. Er staat daar een bagger. Niet te verwoorden met een bagger. Uh, ja, aan het einde, dus bij de pakken, aan ja. het einde van de kassa. En die pakt alles voor jou in zakjes in. Dus jij pakt op een hele andere manier je mandje in... dan dat je in Nederland zelf alles in jouw meegebrachte plastic zak... of wat dan ook moet gaan gooien. Um, het tweede is dat fruit en de notie van groente en fruit is per cultuur. Mediterranse zijn er heel anders in dan bijvoorbeeld Noord-Europese. Uh, anders tussen plaatsingen dan. Maar wat ik interessant vind, als je nu gaat kijken naar een aantal Nederlandse supermarkten. en ik heb het even niet over marktleider nummer 1, maar over zijn aspirant nummer 2. dat die daar heel erg bezig is. om bijvoorbeeld die groente en fruit juist heel erg bij de kassen neer te zetten. en de zwaardere goederen in het begin. Dus wat Remco zegt, hebben zij geluisterd naar klanten. Hebben ze een model gebruikt? Kijk, het feit dat er modellen bestaan wil nog niet zeggen... dat supermarkteigenaars daarom ze moeten gaan gebruiken, natuurlijk. Hè. Dat, dat speelt ook mee. Remco, er wordt naar je geluisterd. Ja, ja dus ik wou er nog één klein ding bij zeggen. Ik heb uh, ongeveer twee jaar op een vrachtwagen gereden... voor, voor de C met, uh, met, die, met het uh, viercijferige erachter. Ja. Uh, als je dan in het distributiecentrum gaat kijken... wordt er exact op mijn manier geladen. Dus de robot die hebt dan een, een, een, een krappe uh, robot die dan niks anders doet dan die, die krat als eerst in de rolcontainer zetten en dan wordt er naarmate dat systeem wordt er dus, uh, die jongens krijgen een piklijst mee en die moeten dan die kaarvol gaan stapelen en dat gaat in mijn vrachtwagen zeg maar. Ja. En je kan ook precies zien dat het op mijn manier dat eerst met de frisruim beginnen en daarna met de hondenbrokken en daarna met... Allemaal van die zware producten en uiteindelijk de lichtspullen... die komen bovenop te staan. Ik vond het altijd heel geestig om, uh, om te zien dat het daar wel ging. <laughs> in de winkel precies Ja, opgekeken. maar goed, blijkbaar ja. gebeurt daar ook weer het een en ander. Dank voor het bellen, ja. Remco. Graag gedaan en een fijne nacht nog. Dankjewel. Martin, goedenacht. Goedenacht. Mijn, uh, mijn opmerking uh, die zou nog hierover gaan. Um, als het zo belangrijk is om over zes jaar mensen te hebben die, die met dat big data om kunnen gaan... en die een, een, een, een manager kunnen adviseren, is er dan nu bij de, bij de huidige managers in Nederland... wel voldoende aandacht voor? Goeie vraag. Um, dat is een hele goede vraag. Ik kan ik me gedeeltelijk over Nederland oordelen... want ik, ik werk internationaal, zeg maar. Wat mij opvalt, er zijn in Nederland een aantal... hele krachtige bedrijven die veel meer, noemen ze met een mooi woord, governance... eigenaarschap en, en verantwoordelijkheid voor informatie hebben. Dat ze zeggen van, joh, jij, jij maakt een klantenbestandje uh, aan... dan zou je ook zorgen dat namen, adressen en dat soort dingen er goed in zitten. En dan worden mensen beloond of gestraft als ze het wel of niet goed doen. En dan wordt dus informatie als productiemiddel gezien. Ik spreek ook met bedrijven dat die notie van... Informatie is een productiemiddel en je moet iets goed, goed beschouwen wat minder is. Wat, wat heel grappig is als ik met een transportbedrijf praat en ik vraag aan de directeur-eigenaar: joh, als twee van je vrachtwagens met een lekke band buiten staat, eh, hoe lang gebeurt dat voor dat je actie onderneemt? "Dat dus, gaat gelijk gebeuren. Ik zeg ja, maar als nou blijkt dat een derde van jouw facturen terugkomen omdat je niet de juiste informatie hebt en dat je niet de juiste klant en btw-nummer dat soort dingen hebt laten intikken door je mensen, is dat dan erg? En dan kijkt hij aan en zegt. Ja, ja, ik zeg. Als je dan weet dat je dat ongeveer 100.000 per maand kost, is dat dan erg. Dus de notie van de impact is denk ik altijd belangrijk bij, bij management om tot actie te komen. Hoeveel pijn doet het mij? Dat geldt ook voor onze consumenten. Frank had het net over zijn, zijn telefoonlijstje. Ja op een gegeven moment, als er te veel namen met te veel telefoonnummers op zit dan gaat Frank waarschijnlijk in een moment van frustratie zijn lijstje een keer schonen. En dat is toch meestal de trigger. Ik wil wel nog even terugkomen op één ding wat je zei. Het is niet zo dat we in 2018 een gebrek zullen gaan hebben. Nee, dat is een oplopende schaal. Dat gebrek is er nu al. En dat groeit sterker. En naarmate meer ervaren mensen met pensioen gaan... die dat vanuit hun instinct deden, gaat dat pijnlijker worden. En het is juist dat we dat gewoon doen als onderdeel... van wat we eigenlijk dagelijks doen. Maar dat betekent dat we ook niet moeten wachten... totdat het onderwijs mee start. Maar dat mensen die nu al in bedrijf werkzaam zijn en daar enige affiniteit mee hebben, uh, zeg maar, herkend moeten worden en, en, en, en naar voren getrokken worden. Van jij moet dat voor ons gaan opbouwen. Ja, dat is een hele goede opmerking. En wat mij, wat mij opvalt is bij. We, we, we doen ook wat studies. En, en als je op mijn naam en een IBM op het internet zoekt, dan vind je ook een aantal van daarvan. We doen ook wat studies, dan zien we ook dat er bedrijven zijn die daar veel meer aandacht aan geven aan die. Kennis en die discipline. En dus die vaardigheid aan de werknemer. Um, maar dat is niet alleen aandacht geven, dat is ook gewoon belonen. En dat is inderdaad wat je zegt, eruit halen. En daar, daar zie je een heel groot uh, verschil tussen degene die daar nu leiders in zijn. Die worden daar steeds beter in. En degene die achterlopen en er niets in doen, zien we dus de laatste twee jaar dat dat gat groter wordt. Helder? Ja, ja nee, zeker. Je, je ziet het om je heen gebeuren. Ik, ik zit nu bij een organisatie. En daar heb ik databases bij elkaar moeten, moeten puzzelen. En daar heb ik uh, kunnen aantonen dat, betaal, dat bepaalde processen maar in, in 55% van de gevallen snel en goed loopt. En, en in de rest van de gevallen vertragingen, omwegen, weet ik het niet allemaal. Wat Als voor sector zit jij, Martin? Um, ik, ik ben uh, informatica architect. En ik doe losse klussen en ik heb het nu over een zorginstelling. Een zorginstelling. Ja. Um, was jij de eerste die zeg maar, in die big data dook van die zorginstelling? Uh, Zo'n beetje wel, ja. En uh, uh, hoezeer landen jouw uitkomsten? Stuitte dat op enthousiasme of verbijstering of uh, boosheid en afweer? Wat, wat, hoe werd erop gereageerd? Uh, enthousiasme, want man, men had wel het gevoel dat er iets mis was... maar men had geen idee uh, in, in welke aantallen en, en, en waar precies de verhoudingen zaten. Oké, dus het heeft zin. En nu, wat zijn de vervolgstappen? Vervolgstappen zijn dat er nu proceswijzigingen voorgesteld worden in het managementteam. Maar is de vervolgstap ook dat we nu vaker dan het inhuren van jou van buiten, nu mensen ook echt structureel gaan kijken naar al die informatie? Nee, die stap niet. Daar ben ik nu aan het kijken wat de mogelijkheden überhaupt voor het bedrijf zijn om dat te gaan doen. Op een structurele basis te gaan kijken ja. naar al die informatie. Ja. Oké, okay, dank voor bellen, Martin. Ja, graag gedaan. Um, is dat nog het laaghangend fruit wat veel bedrijven want je zijn? Kijk, de, de urgentie wordt pas ingezien zodra het probleem daar is. Je kunt ook zeggen, ja, uh, uh, um, regeren is vooruitzien. Maar goed, ondernemerschap is ook vooruitzien. Ja, absoluut. Um, ik vind de toren van Pisa vind ik altijd zo'n fantastisch voorbeeld... Ik, ik weet niet of je weet waarom die scheef staat... maar dat, dat is niet omdat die scheef staat. Dat is omdat die eerste etage is scheef gebouwd. En toen zijn ze daarna weer rechten bovenop gaan bouwen. En dat is wat je heel vaak ziet. Dat je niet de kern van het probleem aanpakt... maar dat je daarna wat aan doet. Um, we zien vier soorten bedrijven. We zien bedrijven die heel erg bezig zijn... alleen maar met wat je noemt interne informatie-efficiency. Dus inderdaad wat, wat net ook door de luisteraar werd aangegeven... Het wat optimaliseren van het proces informatie integreren en zo. Maar dat, dat levert geen geld op. En dat is heel moeilijk voor een ondernemer, want dat bespaart alleen maar kosten. En die moet je eerst nog eens investeren voordat je die besparing krijgt. En dan, waar zit echte winst voor bedrijven? Kan ik consistent met jou communiceren over al mijn contactpunten? Dus als jij je accountmanager van je bank belt, of het callcenter, dat ze ook weten waar je al over geklaagd hebt via de internetkant van de bank. En kan ik die uitzonderingen eruit uitfilteren om vooruitkijkend zeg maar te gaan communiceren met jou en dat is niet echt de technologie dat is echt de mindset want nu gaan dus voor de luisteraars die, die wat minder in de marketing zitten misschien wel interessant iets de meeste bedrijven die hebben marketing managers die maken zich zorgen over wat je als klant vindt en die hebben product managers die moeten dus zorgen dat een bepaald product een bepaald flesje of een bepaald bankproduct of een bepaald hoesje dat dat verkocht wordt dus die productmanager gaat naar die marketingmanager en zegt: Ja, ik wil dat jij 600.000 e-mails eruit stuurt. En dan zegt die marketingmanager terug: van, Ja, dat kan wel zijn, maar ik heb eens goed gekeken en dan moeten we maar 200.000 mensen dat krijgen. En dan gaan we 2% gaan dat kopen. Weet je wat je dan doet? Dan stuur je maar een miljoen e-mail eruit. En dan zegt die marketingmanager terug: Ja, wat kan wel zijn, maar dan gaat nog steeds 2% van die oorspronkelijke 400.000 wat kopen. Doe er maar anderhalf miljoen, want het ja, kost toch geen bomen meer tegenwoordig. En dat, wat men niet doorheeft, is dat je dan eigenlijk meer schade doet, omdat je een soort overcontact naar je klant krijgt. Dus wij krijgen allemaal van die. Database marketing brieven binnen 14 keer per dag, die nergens meer over dat je die 15 die envelop die wel relevant is ook niet openmaken. En de eerste advies wat ik altijd geef aan bedrijven: minder is meer. Probeer nou eerst eens gewoon wat minder met die klanten te communiceren en wat relevanter. En dan zul je al zien, zoals in elke goede relatie, dus ook met klanten, dat als je wat relevante en wat meer relevante aandacht geeft, dat je veel meer aandacht terugkrijgt. Wat zou er op overheidsniveau moeten gebeuren? Oeh, dan moet ik heel voorzichtig zijn, want wij werken natuurlijk ook met overheden. En, en, um, drie dingen, laat ik drie voorbeelden geven. Eén, aan de belastingkant in de Verenigde Staten met de State of New York. Daar, we, daar liggen we dezelfde verbanden aan die nu met de hand worden aangelegd. Dus er wordt gekeken naar Rijkswegdienstverkeer, wordt gekeken naar je, je vastgoed, naar je huis, naar je belasting die je betaalt. En eigenlijk al die belastingen worden over frank aan elkaar gekoppeld, met als doel om zo min mogelijk werk aan jou te hebben. Dus als jouw budget eraan komt, dat ik gelijk kan zeggen... dat is helemaal goed, helemaal koosje, gelijk uitbetalen. En bij een verschil van minder dan x dollar... niet zeuren, gewoon uit, uitbetalen. Zodat je je echt kan richten op de mensen die stout zijn... en geen brave burgers, en ten koste van de samenleving. Dus, dus ja, fiscaal onverantwoordelijke dingen doen, om het netjes uit te drukken. Um, dat, dat zijn dingen die ik elke, elke fiscale overheid aanbevel. Ik denk het tweede is wet- en regelgeving. Het is um, een van de dingen die ik heb mogen genieten van het komen naar Nederland. Is het uh, mogen verbouwen van de voorkant van mijn huis... en daar een vergunning voor mogen aanvragen. En een monumentale vergunning. En 13 weken lang discussies hebben over blueprints en dat soort dingen. Gek maak het, toch? Gek maak het. En als ik nou gewoon op één website een keer één advies had gegeven... nee, ik kreeg van vijf ambtenaren zes adviezen. En dat soort dingen, daar kan je natuurlijk een enorme maatschappelijke kostenbesparing. Echt, echt geld wat jij en ik als belasting betalen eraf af. Maar dan kan je ook een, een overheid hebben in de burger. Een nou, het derde is, big data is big, hè? Maar als je nou als gemeente bent en je mobiliseert je burgers... je zegt, joh, ik heb gewoon een leuke website of ik heb zelfs een appje gemaakt... en als je in een loslegende tegel zit, je maakt een foto... en je stuurt hem gewoon naar mij toe. En dan stuur ik je op een gegeven moment een berichtje terug... hey Frank, bedankt, ik heb die tegel teruggelegd. Zou je dan die burger niet veel meer maatschappelijk betrokken hebben... In plaats van ik, ik, waar ik nu woonde, is een brug die zou al zes maanden geleden af moeten zijn. Dat is die, elke maand wordt die baat laten. En er kan met niemand erover praten. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik heb een. Uh... Uh, er wordt in mijn achter, de, ik woon aan nou een, een spoorlijn. In een achter, mijn achtertuin wordt een fietspad aangelegd... wat redelijk ingrijpend is. Dat betekent dat ook gekken en idioten opeens mijn achtertuin in kunnen. Um, maar de gemeente die communiceert helemaal nergens over. Ja, nu eindelijk, nu eindelijk ja. begint er iets. Maar ondertussen zitten wij ons af te vragen... wat betekent dat voor geluidsoverlast? Wat betekent dat voor junctie ja. je tuin in Kruip? En zo luxe woon ik helemaal niet. Maar het is wel een interessant gebied. Het is, gewoon, het is gebied. een onprettig gevoel. Het is heel, ja. En dat, dat ja. niet informeren is gewoon heel ja. irritant. Nu ja. eindelijk is dat verbeterd, enigszins. Ja. Uh, maar we... Uh, we zijn inmiddels al twee jaar down the line, zou ik maar zeggen. Want um, er wordt ook eens gezegd, uh, als het gaat om de hoeveelheid informatiemarkt... dat um, als er sneller uh, gekeken zou worden naar big data... dan was 11 september in Amerika te voorkomen geweest zijn. Ja, er zijn heel veel... Um, ik, ik ga heel beperkt antwoorden, want, want uh, wij hebben in 2002-2004... met de National Security Agency ook gewerkt... Om, om te kijken hoe patronen beter herkend kunnen worden. Um, hoe je verschillende manieren van een naam schrijven... verschillende intonaties, dat soort dingen kunt doen. Hoe je outliers en uitzonderingen bij elkaar kan brengen. Um, er is absoluut een consensus binnen de Amerikaanse veiligheidsdiensten... dat miscommunicatie en het niet uitwisselen van informatie... en het niet kunnen integreren van informatie... ertoe geleid heeft dat een aantal dingen niet gezien werden. De vraag die nog steeds open staat, als je de, de, de New York Times er ook over leest, die, die recentelijk ook over publiceerde, zelfs al hadden ze het geweten, hadden dan iemand gehandeld? Ja. En dat dat dat zullen we nooit weten. Dat is het buitengewoon triest. Ik, ik was de avond ervoor in New York en um, uh, en een van onze vrienden die was bij ons en die is de volgende dag naar zijn werk gegaan in het op de 93e etage. Dus het is. En er ook niet meer uitgekomen? En niets van teruggevonden. En het trieste is dat, dat ik denk dat ik en, en velen... inderdaad denk, had het voorkomen kunnen worden. Want het is, het is natuurlijk nog steeds... tien jaar na dato, is het, elf jaar na dato... is het nog steeds een verschrikkelijk iets wat er gebeurd is. Het, is. het is geen slagveld, het is geen oorlogsveld. Het is gewoon, je gaat naar je werk in de stad en dit gebeurt. En... had je... Wat ik durf te stellen, is zelfs al kan je tien dingen voorkomen, dan is er altijd een elfde weg. En, en hoe ga je er met... En dat is het grootste probleem, denk ik, op dit moment. Uh, als je gaat kijken naar security en safety... wat je wel ziet, laat ik het ook positief zeggen... is dat je patroonherkenning wel makkelijker lokaal kan doen. De, de politie van New York werkt met dit soort technologie. Um, in Miami doen ze dat ook. En er wordt veel meer... Proactief gezien, van goh, ik zie een bepaald patroon. Dat wat gebeurt, je gaat in één bepaalde wijk, ben je een leuke inbreker. Maar wat je ziet in criminaliteit is een promotiepatroon. Ja, je begint met een beetje burenoverlast en voordat je het weet, begin je iemand af te persen. En dan, en dan oh. kom je in college tour terecht. Precies. En op het moment dat je eigenlijk proactief als politie in staat bent die patronen te zien, dan kun je dus al heel veel ja, promotie, om het zo uit te drukken, voorkomen. En uh, een, een van mijn collega's die heeft het uh, aanstaande dag een parool er wat meer ook over. En um, om even Frans een verhaal te pushen. En um, dus, dus er zijn wel dingen mogelijk, maar voorkomen kan je het nooit. Nemo, goedenacht. Goedenacht. Uh, ik luister het hele programma over die onderwerp. En ik moet uh, als eerste zeggen: ik ben absolute analfabet in die wereld. Van computers en internet en. en uh, meestal begrijp ik niet die terminologie. Maar ik luister toch omdat ik trouw het uh, uh, vertrouwen luister naar Kazaluna ben. Ja. En ik uh, hoor heel veel enthousiasme in uh, het gesprek van uw gaat dus mijn, mijn vraag gaat ook in deze richting. Uh, hoe zal hij voelen zeg maar als hij in daar wakker wordt en die wereld bestaat niet meer. Ik bedoel die internet- en computerswereld. Hoe zal zij dat dan voelen? Marktering. Ik vind het een verschrikkelijk goede vraag. En, en dank je wel voor het compliment trouwens. Het is, het is, ik vind het een verschrikkelijk goede vraag. Het is de, de, de afhankelijkheid die wij als, als maatschappij... Niet ik, alleen van het, ik, niet... ik ben helemaal niet afhankelijk. Persoonlijk en emotioneel ook niet... Maar ik wil graag uh, uh, antwoord horen, zal jouw wereld instorten zonder die... Ja, nee, de vraag is helder. De ja. vraag is nemen. Ja. Hoor, nee, nee, in, in, nee, dat zou in mijn geval niet. Ik denk zelfs dat het een stuk rustiger zou worden. Um, ik denk dat de telefoon weer eens wat meer gebruikt zal gaan worden. Er en, en, uh, gew zijn geweldige boeken daar ook over. En uh, die lees ik altijd met graag voor genot. En ik vraag me altijd af, wat gebeurt als de elektriciteit uitvalt. Wat doe je? Een van de redenen dat ik altijd zorg dat mijn kinderen... in ieder geval bij de Boy Scouts en dat soort dingen actief zijn... dat er in ieder geval iemand nog vuur kan maken... <laughs> um, maar nee, nee, nee, maar ik, om die reden hou ik ook echte boeken nog graag aan. En, en echte muziek. En niet alleen uh, afhankelijk van alles wat, uh, wat ver van mijn huis staat, zeg maar. Ja, ik, ik denk dat het... Uh, wordt het wordt misschien een beetje filosofisch... zo laat op de avond en tegen het einde van het programma. Maar ik denk nog steeds dat elke vorm van afhankelijkheid... of het nu van technologie of van het internet... of van een game of van, van een substance is, of wat dan ook... is een keuze die je maakt en... Um, op het moment dat je inderdaad blij kan zijn zonder dat er iets er is... dan zit je leven nog goed in elkaar. Klopt. Dank, ik... dank Nemo. Ik wil eigenlijk een beetje gaan afronden als je het niet erg vindt. Succes. Dankjewel. Da en blijf alsjeblieft luisteren, want uh, ja. dat vinden we heel prettig. Dank je wel. Ik wil nog even zeggen dat... Uh, morgen in Kazerloona... We zijn bij het einde gekomen van de uitzending. Dat heb je goed gezien, Mark. Het einde uh, wil ik nog even zeggen dat... Morgen in Kazerloona uh, te gast is muzikus Charlie uh, Zastrouw... en entertainer Sven Ratska. Ze arrangeren een nieuwe bluesy-versie van het vermaarde... dry kroschen opper van Bertolt Brecht en Coort weil. Streden op en laten de stukken van hun cd horen. Dat allemaal morgen in kast doen. Helco Span is de presentator. U moet er dus al 24 uur voor wachten, maar dan heeft u ook wat. Uh, en zometeen na ons uh, Astrid de Jong van Omroep Max. Uh, overigens, volgens mij trouwens genomineerd voor de Ring, als ik het goed heb. Althans, je kunt op haar stemmen. Dus als u denkt, Astrid de Jong, die bevalt me wel... dan uh, ga even naar de site van de Avro en uh, stem op uh, de Radioring. Dat, uh, uh, dat waren de servicemededelingen. Mark Tierling, ik wil je heel hartelijk danken. Dankjewel. Ik en, vond het heel bijzonder dat je er was. En onder het, uh, ik heb het beloofd aan iemand... en uh, zij weet precies dat ik de groet aan elkaar ga doen. Oh, ik was wel bang voor je schrik. <laughs> <laughs> ik vond het verschrikkelijk leuk. Het was heel leuk om hier te zijn. Dank je wel. Dank je wel. Uh, heel veel succes en, uh, met al je goede werk. En uh, als we elkaar weer spreken... dan uh, zal het mijnerzijds met veel plezier zijn. Dank je wel.